CDA-leider Buma wil de discussie over kernenergie heropenen. Hij denkt dat Nederland voorlopig kernenergie nodig heeft om niet te afhankelijk te zijn van Russisch aardgas, zei hij in Nieuwsuur. Hij wil daarom denken over het vernieuwen van de kernreactor in Bossele. In het laatste partijprogramma van het CDA staat dat Nederland moet overstappen op duurzame energie, zodat kernenergie overbodig wordt. Het weer. Eerst nevelig met kans op mist, daarna zonnig met in het oosten en zuidoosten ook wat bewolking. Het wordt 20 tot 22 graden. Morgen in het oosten bewolkt en kans op een bui, in de rest van het land overwegend zonnig met temperaturen van 19 tot 21 graden. Dit was het. DFM. Verkeersabdate. Verkeersabdate. Dit is Jolanda van der Velden van de ANWB.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 Is Zin in ZFM ZFM Met nu Tubak leeft. The winky beating on my window I haven't slept all night that drum just keeps on banging. They must be buzzing at the mass that like bees in a half tell me when the morning arrives This place is choose that for me I say it all the time My friends, they just ignore me. Tell me never mind. We know your life, farms as long bills we On the concrete, the dirt is in my mouth I clench my fists and feet I'm trying to cry out loud Make a sound, something is keeping me down This place is just not for me I say it a thousand times My friends, they just ignore me Tell me, never mind Wait till your life For a slow build sunrise Slow build sunrise Nobody cares, All look twice Goobock leeft op de radio, tweede gedeelte van dit radioprogramma. Fijn dat u toestel hebt En uh, In het tweede gedeelte van het radioprogramma altijd even een overzicht van wat er op deze, deze datum allemaal gebeurt door de jaren heen. En we hebben een hele lijst weer en uh, we doen daar, daar een kleine greep uit. Vertel. Vertel. Uh, in 1759 was de slag om Quebec. De Engelsen hebben de stad Quebec veroverd op de Fransen in de Franse en de Indiaanse Oorlog. Weet je nog? Ja, uh, vaak staat er iets van bij. Ja, in... dat weet ik nog wel goed. Ja. Ik... Ja, dat is je vorige leven was dat toen, hè? Ja. En ja, als je er onder hypnose gaat, kan je daar contact mee maken. Dan heb je gewoon een heel leven erbij. Naar nou, varen. Ja, dat is goed. Nou, in 1918 trein ramt bij Wees door een zware regenval... waarbij de spoordijk bij een brug over de Kanaal bij Wees ondermijnd werd. De trein werd compleet met railsnel van de dijk af... Uh, gespoeld zeg maar en daar kwamen dus Zo. 41 doden bij of uh, 41 mensen om het leven en 42 raakten echt gewond. Moet je, je voorstellen een complete trein met rails, pro van de dijk af. Dat is Dat echt bizar. Dat is nog ja. eens een attractie, een kermisattractie. Maak er maar weer een eentje van. Ja, ja, precies. Door. Ja en uh, ze zeggen altijd dat, dat, dat de aarde aan het opwarmen is. Nou, ja? Ik geloof er helemaal niks meer van, want in 1922 werd de hoogste temperatuur ooit gemeten op aarde. Kijk, 57,8 graden Celsius. Uh, werd gemeten in uh, Assisia in uh, Libië. Oké, okay. dus geen gezeur meer over de aarde. De aarde is weer helemaal uh, afgekoeld gewoon. Ja. En ik, je hebt in 1944 uh, bombardeerde Amerikaanse bommenwerpers... het concentratiepark Auschwitz in Polen. En, en op die dag vertrok ook de laatste trein uit kamp Westerbork. Ja, ik zag uh, vorige week een documentaire over mensen die echt letterlijk in kamp Vught hebben gezeten. En uh, hoe mensen dat uh, verschillend hebben ervaren. Sommige mensen ja, hadden het echt dramatisch ervaren. Hebben het ook allemaal verdrongen, wilden er bijna niet over praten. En anderen hadden zoiets van, nou ja, ik was zelf altijd erg gestructureerd al. Dus ik vond het niet echt heel erg naar. Ik dacht, hé? Wat is dat dan? Ja, vreemd hè? Heel vreemd gewoon. Terwijl als je dingen oh, hoort wat ze allemaal in die kampen deden. dat je denkt nou, dat wil ik eigenlijk niet zoveel ja, meer ah. Er zijn ook mensen die, zeg maar, tijdens de, de Koude Oorlog. Dat, dat West-Duitsland. Ja, dat was beter. Dat was beter, was overzichtelijker. Nou ja, dat ja. is gewoon, je, je onthoudt de leuke dingen meestal. Ja, er was ja, een man was ik hard hoor. Hij zegt, ja, ik moest wel snoeihard hard zijn, anders overleefde ik het gewoon niet. Mensen vielen aan je voeten, maar je ging ze niet helpen, anders kreeg je zelf stokslagen. Dus hij was helemaal afgesloten, helemaal voor zichzelf. Maar goed, andere dingen die gebeurden op ja, 13 en... september. Ja, ja, uh, ja, in 1956 werd de eerste harde schijf gelanceerd. Hé, hey. oh. dus uh, ja, door IBM. 56? Uh, ja, in 1956. Ja, harde schijf. Echt een computerharde schijf. Ja, maar ja, dat werd natuurlijk al in tanks en dat soort dingen... ...werden ze waarschijnlijk in, na die tijd al gebruikt. Jeetje. Voor, uh, oh. Maar dat waren zeg maar van die harde schijven... Van, uh, ...die de grote hadden van een floppy. Ja, ik zit me te ja, denken... we zeg maar, zo'n harde schijf zit ook in een orgel. Ja. Zit ook een ja. beetje een harde schijf in. Ja, eigenlijk. Ja, zo, dat is ook een harde ook schijf. Ja. leuk. Ja, je ja, hebt ja. zo'n zo muziekboek die er doorheen gaat altijd. Ook een soort harde schijf. Met die gaatjes. Met, dus met die gaatjes. de sponsmachines en dat soort dingen. Uh, ja. no, no. In uh, 2007 en door. In 2007, echt? Rita Verdonk, wordt door de fractievoorzitter Mark Rutte uit de Tweede Kamerfractie van de PVV ja, ja. gezet. Ah, zag, Toen begon of, zij haar eigen partij. Ja, ik zag, echt, ze was zo hoog van toren af afblazen. Ja, zei uh, Mathijs van Nieuwen, hoeveel zetels denk je dat je dan krijgt als je alleen begint? Nou, ik ben met 200 man bezig. Ik denk toch 40? En uiteindelijk uh, kreeg ze één zetel. Eén hele. Eén hele zetel. Ze was ja. Echt, ja, echt populistisch. En ook, ja, ook zo, ja, zo overtuigd van zichzelf. Heel bijzonder. Uh, andere dingen die gebeuren door de jaren heen. Is wat ik ook las. Uh, de lancering van de Russische Luna 2. Altijd ook. Ruimteschip uh, dat uh, neerstort op de maan. Ruimtuig staat er zelf. Oh, ruimtetuig. In 1959. Hè, dus toen ja. waren ze al fanatiek bezig. Ja, koud Ja, koude oorlog. Hè. Yeah. Uh, uiteindelijk, uh, wat zijn, zijn er nog mensen jarig? Ja, er zijn er genoeg. Noem ik, eens even wat paar. Uh, nou ja, uh, Jacqueline Bisset, een Britse actrice. Die uh, is toch wel vrij uh, bekend. Oh ja, die. Een hele ja, mooie dame. Dus, uh, ik laat terloopt even de foto's zien. Ja. <laughs> en uh, Ronald Daal... Is geboren. Roald. Roald, Roald Daal. Uh, leuke boeken. Ja. Oh, al die grote verhalen. Geboren in, 19, in 1916. Ja. ja de grote vriendelijke reus is toch ja. van hem? I ja, Ivonie ja, heeft echt een van de mooiste interviews met hem gehad. Ivonie, natuurlijk, weer, komt ja. schuip door, door zijn Engels of zo. Dat was heel prachtig. Uh, uh, hoe, hoeveel spreektijd kreeg Roald Daal? Uh, weet ik niet, maar ja, Ronald Daal was echt een beetje met zijn interviews soms een beetje snoeihard of nou ja, gezeur allemaal. Maar dat maakte Ivonnie een leuke opmerking. Toen zei hij van, weet je wat, jij krijgt vandaag iets bijzonders te zien. En toen kreeg je dus het, het tuinhuisje te zien... waar Ronald Daal in een oude stoel met een plank erin... Er altijd zijn verhaal aan het schrijven was. Dus helemaal niet in een hypermoderne kantoor... maar gewoon een heel oud tuinhuisje zat hij altijd te schrijven. En dat had hij nog nooit aan een journalist laten zien. Dus Ivonnie had echt zoiets. dat heb ik weer voor elkaar gekregen, hè? Dan kan ik misschien een theaterstuk over maken. Ga ik liedjes zingen zo. Nou, doe dat maar niet, Yvonne Dat is een groot succes geworden. Dat weet ik al. ik vond het tenenkrommend. Ja. Nou, ja, oké. Okay. Lou van Steenis is vandaag jarig. Ook uh, heel erg bekend inderdaad van uh, Vrienden voor het Leven. En Verkeerd Verbonden. Oh, ja. En Spijkerhoek en zo. En uh, ja, zij wordt vandaag uh, wordt, uh, 51. Oké. Okay. En nog een jarige. Doe ik nog heb een... nog een jarige uh, uit, uh, van de tv-wereld. Ja? Jullie vast wel bekend. Sabine Koning. Sabine Koning speelde altijd Anita Denderman in goede tijden, slechte tijden. En dan vraag je van, goh, hoe is het nu met haar afgelopen? Oh, nou, nou ze geeft nu les aan de Internationale Theaterschool... en daarnaast heeft ze een eigen website... Yeah? en uh, voor babydeentjes en babykleertjes... die ze zelf gehaakt heeft. <coughs> Oh, uh, Ik ga even de, de, de, de website de, de, bekijken. Ja. Uh, staat er een website bij? Ja, nou. Uh... Breien was tot vorig jaar heel hip, dacht ik. Maar het is nou weer van geweest. Ik weet het niet. Er was toch altijd wild breien? Dat je dan zeg maar ter plekke om ja. een boom iets ging breien? Ja, dat vond ik wel ja, dat, dat vond ik, vond wel, ik wel een leuk. leuke actie. Ja. Ja. Ja. Er in de regen sta je, ja, ik ben bijna klaar. Een ander omheen vastmaken. Maar het is zo onhandig dat breien. Want je kan ondertussen je mobiel niet vasthouden. Oh ja, natuurlijk. Maar goed, daar is de Google straks voor. Goed, tot zover de jaren heen op... Uh, 13 september. Een kleine greep daar. Er is nog veel meer. Kijk gewoon even Wikipedia. Er is zo'n weg verbaasd over dingen zoals een harde schijf. In de jaren 50 al. Nou, ik wist het niet. Oké, okay, wat nu? De Jezebel. die End. Ja, als ik zo in de krant lees, dan is het toch wel het einde. Als het eh, islamitisch zegt, doe allemaal zie je die jihad en zoiets. Oh man, vandaag een pagina, een grote nou ja, advertentie. Ik noem het bijna een advertentie in de krant te lezen over de polde jihadisten. Ik durf het daar niet uit te spreken. En een hele je pagina voor, met een groot wapen ernaast. zit ik van, als ik het ook zie... En ik sta al de rand van de afgrond en ik denk van... kan ik nog iets met mijn leven doen? Misschien kan ik me aanmelden. Dan kom ik ook in de krant. Ja, ik ben de baard. Kan ik ook een strijder worden? Ook een martelaar. Sorry. Ik ben een baard hoor. laten gaan. Ja, je hebt al een baard. Je, hebt, je staat op de verdachte lijst. Zodra je een baard hebt en je onderkant een beetje langer wordt... dat je denkt, uh, dat weet ik niet. Dat moeten we in de gaten houden. Dan kan ik jou aanmelden bij zijn illegale... Illegaal, weet je, een anoniem uh, meldpunt. En dan wordt er iets mee gedaan. En ja, dan, nee, dan kan ik het niet meer naar het buitenland. Nee, klopt. Dan wordt je paspoort afgepakt. Ik gesnoeiard, zit je te lang op de wc? Word je er afgesleurd? Laat je je koffer tegen stappen. Door, mijn koffer, word je opgepakt. Dus dat is tegenwoordig, zo gaan we het aanpakken. En het is ook een beetje handel, volgens mij hoor. Zeker voor de media, om er lekker naar iets dramatisch van te maken. Grote pagina's, Echt helemaal uit te meten. Het gaat soms over twee mensen in een hele polder. die dan uh, weg willen gaan naar een ander land om daar te gaan strijden. Ik zeg, nou, laat ze gaan, maar laat ja. ze niet meer terugkomen dan, ja, hè? Dat, dat lijkt mij dan uh, dat, de oplossing. Dat leek mij ook de oplossing. Ja. Gewoon niet meer terugkomen. Dat, ja. dat, dat. Maar ja. Maar ja goed, ik moest toch wel weer zeggen dat ik ook wel weer schrok... toen ik uh, elf, uh, tijdens 11 september uh, weer even naar die beelden zat te kijken. En dan hoor je dus de reacties van heel veel mensen... die dus dat gefilmd hebben vanuit een flatgebouw, vanuit een appartement. En dan hoor je dus tegen die mensen van... hé, hey, wat valt dat nou naar beneden zo? Oh. Zijn dat nou stoer? Dat is echt zo gruwelijk gewoon. Toen op een gegeven moment heb ik hem er maar uitgezet. Ach, oh, dat zijn echt mensen die naar beneden echt bewust naar beneden zijn gesprongen destijds. Toen dacht ik van, ja, dat soort gekkigheid kunnen we dus weer gaan krijgen. Dus, nou... Maar we kunnen ook lekker positief blijven en de boel doodzwijgen. En voor mij werkt dat ook nog wel aardig. Niet te veel aandacht aan besteden. Maar daardoor krijgen ze dan geen podium. Dat nee, denk ik. dat is absoluut waar. Maar goed, de, de, de vraag van afgelopen week is natuurlijk wel zo van... Wat zou jij doen? Zal jij je vrouw wakker maken als je gestommel hoort in de badkamer? Of zou je zomaar gaan schieten? Dat is ja. de vraag. Ja, en doe je je toilet op slot? Ja, dat is ook... Doe je je toilet op slot? Heel goed. Nou, vertel Marcus, jij ja, bent momenteel ik, ik, alleen. Ik dus, doe het altijd. Doe al je altijd weer uh, je toilet op slot? Altijd. Maar je hebt een tijdje vriendin gehad. en dan? Ook dan. Ook dan. Gewoon altijd een Dat is gewoon echt... Dat is een automatisme. Echt mijn privé moment even. Ja. Ik wil niet gestoord worden tijdens de... Ik, ik zit er ook altijd gemiddeld anderhalf uur. Oh, dus echt helemaal even... Even, even ja, helemaal, helemaal even... Je ja, wil niet ja. omgewachten die deur open zwaait. Hé, hey, wat wil je nou? Wil de ene pizza, nou de andere pizza. Dat je met heel veel vervrongen gezicht... Nou, even niet. Je zit te poepen. <laughs> zo. Ah. En nee, Jolande? Ja, wat? Doe jij je toilet <laughs> Nou, op mijn werk... af en toe controleer ik nog even in paniek van... heb ik hem wel op slot gehad oh, ja, ja. Oh, ja, dat heb ik ook wel, ja. Maar, ja, ja. Maar, uh, maar thuis uh, doe ik hem niet op slot. Nee, nee precies. Cool. Ik testen de historie is natuurlijk... Maar wel als ik douche. Weet oh, cool. je waarom? Want dan voel ik me zo kwetsbaar. Okay. Onder de douche. Ik denk, als er dan een inslijper is... Ja, precies. En dan, uh, dan, dan, uh, en, en, en dan heb je niet in de gaten... Ik heb ooit uh, mijn, uh, mijn echtgenoot... ooit, heel lang geleden... Huh? heb ik vreselijk laten schrikken onder de douche. Maar ik denk, dat de kan hij bij mij ook doen. Oh, haha. Want, toen stond hij te douchen en ik ging weg. Maar het ging niet door waar ik heen. Dus was terug stond hij te douchen, in te zepen. En toen stond ik gewoon alleen maar voor de douchekabine. Ja. <laughs> nou, hij heeft inderdaad uh, hij heeft geen hartprobleem gekregen. Nee, nee. Maar hij heeft zich wel rot oh, ja, ja, precies. Gel gelukkig had hij geen pistool. Zo. Nee, nee. Ja, nee ja, die, ja, de kruid was nat onder de douche. Volgens mij, uh, <laughs> ja, volgens mij heb je ook teveel deze film gezien. Ja. Psycho. Dat zou ook nog wel kunnen doen. Ja, maar dan is het ook een beetje beslagen. En dan zie ja. je opgeven dat er een, een, een hoofd voor is. Ja, dat is echt ja, een ik, ik moet nog steeds vrezen. Ik als ik er gewoon aan terugdenk. Maar goed, Prestorius, uh, hij is natuurlijk... Uh, hij is nou niet veroordeeld voor uh, uh, moord met voorbedachte raden. Maar hij kan nog wel tien jaar krijgen omdat hij uiteindelijk... Uh, ja, hij heeft al iemand doodgeschoten. Ja, ja dat wist hij ook. hij schoot vier keer door de badkamerdeur Vier hey. keer, hè? En uh, ja, weet ook of we dat werd ook wel verdampt. Peter en Fries waren ook wel ja, leuk. Dan dus je, lig je in bed, dan hoor je gestommel in de badkamer, en dan ga je op je stompjes ga je naar de badkamer, klop je aan. Hé, hey, hij is op slot. Wat Nou, hij is op slot. Wat een rarigheid. Natuurlijk heeft hij maar uh, is hij gaan geschieten, terwijl je eigenlijk als je met z'n twee in bed ligt, dan stoot je toch even je vriendin af. Nee, hey, ga jij. En die kijken. was er niet. En die was er niet. En die ja, was er niet. Maar hij was tenminste een echte man, weet je, een dat echte is wel man die gewoon zelf op kijk, in plaats van. Oh, Ik moet mijn vrouw beschermen. En ik ja, laat er ook maar even slapen. Ja, maar hij had ook kunnen zeggen, schat, ik hoor wat raars. Ik, uh, ik ga even kijken. Ja. Maar dan dacht zij van, hè, wat zit hij naar Nederlands te praten? Ik versta dat helemaal niet. Nee. Ja, precies. Nou, ik, uh, het is, het is opmerkelijk. Ik denk gewoon sowieso dat hij tien jaar krijgt. Omdat hij natuurlijk wel bewust gewoon zijn pistool heeft leeggeschoten. Ja. Ja. ja het is uh, bizar. Goed. Straks meer. Ja. Eerst. Een plaats die er niet doorbrak voor Lois Lane... na zoveel jaren stil zijn, zijn geweest. Maar toch een leuk plaatje. Because... zoet en leuk. Loosleen. Oh, leuk. Momenteel zijn we aan het kijken naar de foto's van Monster van Loch Ness. Ja. Oh. Op een of andere manier komt het weer in het uh, nieuws terecht. Ja, het volgens mij is het een zwarte zwaan. Nee, nou, ik ben uh, voor mij ruim nou, vijftien jaar geleden ben ik geweest in De vorige in eeuw nog? Tien nou, jaar geleden denk ik ben ik geweest in, uh, in Engeland. Op, uh, in het in, in in plaatsje Nes. In het Nes ben ik geweest. En daar hebben we uh, urenlang langs de kant van het water gestaan. En ik moet zeggen, een hele rare golfslag. Waardoor je ook denkt je van... Hey, wat was dat nou? Maar een hele rare golfslag. Waardoor je soms ook bultjes ziet. Dat je denkt, van, dat is de rug van een... Oh nee, dat is gewoon water. En uh, ja, uiteindelijk ja, niks gezien. Dat is echt dodelijk saai. Maar, zeg was dan? het net zo'n dooddoener als de toren van Pisa? Wat was dat dan? Nou, ah, ja. Ik, van, ik, van, ik, ik, ik komt naar bij Pisa geweest. Dan, ja? dan, dan kom je daar en dan betaal je... 15 euro voor een kopje koffie. Ja. En dan vervolgens ga je dan naar... 15? Nou, wow. nee, het, was, het was... Je krijgt daar niet de kaart. Nee? Dus je, je komt daar... Je bestelt daar koffie. Eh? En vervolgens krijg je de rekening en dan denk je... Ben ik uit eten geweest? Ja, hè? Weet je wat? Dat idee. Maar goed, je hebt wel eh, uitzicht gehad op een scheve toren. Nou, de, nee, dat... dat nee, je je, de, nee, dat nou, had je vriendin nou, nee. de hele tijd al uitzicht op een scheve toren. Natuurlijk, dat is helemaal <laughs> niks nieuws. Oké. Okay. Nee, okay. En bedankt. Ja. Uh, maar, uh, maar, hadden... maar ja, en dan sta je daar en dan denk je, ja. oh, de toren van Pisa. Oh, oh. boeien. Uh, Dat valt ook tegen. Ja, he? het Valt altijd tegen. Ja. Maar, maar uh, even, uh, ja, ja. we hebben het over het monster van no ja? Loch Ness. Ja, wat, wat is ermee? mee? Er is dus een fotograaf ja, nou, die is daarheen geweest en hij heeft dus nu uh, dit, dit, dit is een artikel van gisteren. Ja. Yeah? En uh, hij had dus gewoon wat foto's gemaakt en heeft uh, voor de rest uh, niet gedacht van God, ik ga een monster doen, maar er was een ander meer. Het was nabij het Engelse Windermere. En uh, normaal gesproken wordt uh, het monster alleen maar in uh, Loch Ness gespot. Yeah. En toen uh, dachten ze eerst dat het om een zwanen van Gans ging. Maar toen we de foto nader bekeken zagen we dat het om een veel groter beest moest nou, gaan. Ja, laat zien dan die foto nog een keer. Ja, maar ik denk zelf, het lijkt op een zwarte zwaan. Maar uh, dit is dus een foto van heel kort geleden. Dus we zetten het even op de website. Het is gewoon wel grappig om even te kijken. Ja, het is ook niet helemaal een scherpe foto. Ja. Maar het ja. grappige is, er staat dus ook een foto bij... Uh, en dat is inderdaad van zo'n oerbeest. En, en die heb ik toevallig heel kort geleden heb ik die dus gezien in, uh, uh, in uh, ja. de, de groeven. Daarbij Pieter, uh, de Pieter Pietersberg. Beuren. Pietersberg, waar uh, Mergel gegraven werd. Ja, en dat was echt zo'n beest. Ik zal hem er ook even bij zitten. Maar wacht, even, in het echte of op een plaatje? getekend zo. Oh, oh, zo'n zo ding. Ah, ik denk, van nou, het is wel toevallig dat het weer zo'n zo'nzelfde soort is. Yeah. Want het is een sea lizard. Oftewel een is, Maar dan een lang, een lang genekte is. Maar ik weet, niet, kijk, die heeft weer een andere rug. Dus ja, je weet het gewoon niet. Nee. Ik vind het, het altijd... Het, het valt mij altijd op dat er dan professionele fotografen... die gaan dan een foto maken van een of ander monster. Yeah. En dan schieten ze hem. En dan toevallig... krijgen ze dan de foto niet scherp. nee. nee. Yeah. Ja, deze foto is ook een beetje waas, een beetje zo'n romantisch beeld. Dat je, oh, dat zwemt. Dat zwemt iets apart, maar oh, echt te scherp is je niet. Uh, Ja, de originele echte foto uit de jaren... jaren 30 de jaren dertig of zo geloof ik, ja. is die ooit voor het eerst uh, ontstaan. Is echt de man die het ook toegegeven heeft. Die heeft een plaat hout genomen met daar een afbeelding op. En die heeft hij gefotografeerd. En toen heeft hij uiteindelijk van de echte foto heeft hij een gedeelte afgehaald. Want daar zag je dus ook dat je denkt, hé, hey, dat klopt niet allemaal. Om het, omdat je het niet helemaal kon vergelijken dan met, met de, de ware grootte. En uiteindelijk is die in de krant terechtgekomen. En toen zijn er allerlei verhalen te hebben door ja, dus... Maar Het meer is ijzerlijk groot. Ik kan je niks meer voorstellen hoe groot dat meer is. Dus ik bedoel, als je aan de ene kant naar beneden gaat om te zoeken, aan de andere kant kan die ook alweer wegzwemmen. Dus het is bijna niet te doen. Nee. Dus is wel uh, grappig. Ik, uh, zal, ik zal die foto uit de grot van de Pietersberg... Zal ik ook even ja. op Facebook zetten. Dat is een goed idee. Naar de goed volgende plaat idee. hebben we de Zandvoortse berichten. Kijken wat er allemaal speelt en wat er ook allemaal dit weekend te doen is. Want er is altijd weer zoveel te doen hier in Zandvoort... dat je denkt van, mijn god, dat past niet in we een, hebben een weekend. Er is helemaal geen tijd voor. Nee, helemaal geen tijd voor vraag. Ik moet de boodschappen doen en zo. De kinderen nog iets leuks doen en zo. Nou, binnenkort de kermissen. Waar gaat de kermis in de toekomst staan? Dat is toch weer de, de vraag in de Zandvoort.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 I see him at your side It's much less picturesque catching the light The horizon tries But it's just not as kind on the eye Ja, je... is goed, oh, het is nu goed is <laughs> oh, zeg. zeg, van. <laughs> Een beetje lijzer gezongen, maar er zit een kracht in deze plaats. Wat een herrie. Wat een herrie, mythus. Schandalig op de vroege morgen. Je bent toegekleefd. Kan dat toch een beetje een tandje minder? Arctic Monkeys en Arabella. En dit is een plaats voor mij. Het is de voorlaatste single, volgens mij kan ik me iets van herinneren. Het is, uh, het is alweer half geweest. Nieuws uit Zandvoort. Wat zeg ik? Nieuws uit Zandvoort. Steek van wel. Uh, ik kan jullie in ieder gaan vertellen is belangrijk om te weten. Het is vandaag Juttersmarkt op het Gasthuisplein. Het is een aardige, een aardige begrip geworden. Eh, vandaag vanaf 10 uur tot en met 4 uur. Een extra ko koffermarkt is dus georganiseerd door www.onairevents.nl Onair Events? Nooit van gehoord. Nee, zonder gekheid. Nee, ja, nee, natuurlijk wel. Die man, oh. Tim, met aan de weg. Heeft hij ook niet iets opgezet met een uh, dans? Dansclub, dans. Ja, daar ja. was hij mee begonnen. Ja, hij mee begonnen. Wil, samen met die dame van uh, Connie Lodewijk. heb ik gezien, inderdaad. Gaan ze dansles geven en het uh, stoel voor jongeren en ook iets ouderen, vanaf begin bij nou, vier tot en met 12, 13. Ik moet zeggen, ik heb Roy dus inderdaad afgelopen uh, sprookjeswandeling in majo gezien. Ik denk, nou, Roy, dat is prima te doen. <lacht> Sorry. Toch? Ja. Ja. ja, ik heb het gezien. Ja, ja. I, uh, ja het strakke niet, billen. Ik kan niet anders zeggen. Niet te vaak doen, Roy. <laughs> nee. nee, precies. Nee. ja Het is vandaag Open Monumentendag. En, uh, maar ik heb ook gezien er in Haarlem is ook van alles te doen. Hè? Want daar is een korenlint en van alles is open. En uh, Haarlem bruist. Dus het uh, wordt helemaal gezellig uh, dit weekend in Haarlem. Uh, maar je uh, als als je het wordt. ja Ik wil zeggen, als je in Zandvoort woont en je wilt een keer op uit... Blijf in Zandvoort, zeg ik. Nou. Oh, uh, Marcus? Ja, de, als je toch wat leuks wil doen. Je, kan, uh, je moet er wel van houden. Yeah? Naar de KLM Open uh, gaan. Ja, natuurlijk al bekend. Maar uh, uh, dat is de, de, het golftoernooi. Ja. Um, even de, de, de ranking momenteel. De hoogste Nederlander staat momenteel op de zevende plek. Uh, en dat is uh, Joost Luiten, De voormalige uh, ja, winnaar van het evenement. Ja. En uh, een Spanjaard staat momenteel uh, bovenaan. Bovenaan. Die moeten we verslaan. Dat lijkt me wel. Uh, mooie witte Kempische hedenschapen Van schapenheider Marijke en Daphne staan. Sinds kort gekleurd in de wei. Je kan ze vandaag bezoeken. Uh, even kijken. Was het eens zaterdag? Nee, vrijdag en zondag. Morgen kan je ze bezoeken. 14 september. Vanaf half twee tot vier. staan de schaapherders. Bij de ingang van het Panneland bij de speelvelden staan ze. En ze zien er heel gekleurd uit. In de kleuren staan voor het moment dat ze gedekt zijn. Dan kunnen ze namelijk uitrekenen aan de kleuren... wanneer ze dan ook gaan werpen. Oh, wanneer ze gaan lammeren. Dat is leuk. Dat is en namelijk bel, hebben we ja. elke keer een andere kleur op de bok. Dus dat is uh, okay. uh, leuk bedacht. Goed, het thema van de Open Monumentendagen is nu uh, op reis. En uh, de stichting Behoud Zandvoort Cultureel Elf, Erfgoed is daarmee bezig. En de protestantse kerk is dus open vanaf 1 uur tot 4 uur. En uh, ja, wat is het nog meer dit weekend? Je hebt toch de kofferbakmarkt, heb je al gezegd? En Jess in Zandvoort is er morgen met Marjo Marjorie Barnes in Theater de Krocht. Om half drie uh, is de zaal open. Oké. Okay. Marcus, zeg je nog iets? Of... Nee? Nee, nee? Ik, uh, ik ben er doorheen. Oké, okay. ik er doorheen. Ja, ik zit er helemaal doorheen, jongen. Je zit er helemaal ja. doorheen. Maar, uh, er helemaal doorheen. Een uh, leuk uh, berichtje dat de Zandvoort restaurant Viloxenia is. Uh, uh, door, door Grieken is, uh, is er een hele documentaire gemaakt. Dat is allemaal in Griekenland uitgezonden over dit restaurant in Zandvoort. Dus dat vind ik dan wel heel erg grappig. Dat is wel, wel heel mooi. Ja. Hiermee staat Zandvoort weer op de kaart. Ja. En uh, ja, dan moeten we moeten wat dat betreft alles aanpakken om toeristen uh, te lokken. Ja, gisteren is het noodstelling toch open gegaan in het Zandvoorts Museum Over, ja? uh, over dat Zandvoort, zeg maar eigenlijk een heel knullig uh, stranddorpje was. Tot iets heel commercieels wat het nu is. Met de harde paden geloof ik, met de tramrails die hier naartoe werd aangelegd. Ja. De spoor, allemaal hartstikke leuk. Er zijn ook leuke foto's bij. Dus ga even naar het Zandvoorts Museum om je daar uh, ja, een beetje geschiedenis bij te brengen. Dat ja, ga kijken. En verder, hartstikke... uh, misschien nog even kort te melden, de zwemvierdaagse is geslaagd. Heel veel mensen hebben er mee gedaan. Ronde 200 hebben meegedaan mee gedaan aan de Zandvoortse zwemvierdaagse. Hoeveel kilometer zwem je dan? Of 10 of 20 baantjes. Nou, 10 baantjes is 250 meter, want het bad is 25 meter lang. Een twintig en is een zwemming 500 meter. Je legt bijna af. Zelfs ik kan dat. Ik heb het ook gedaan. En ik zwem zo een beetje... Alleen je zwemt een beetje... Naarmate de week voordat dat je merkt... van ik voel iedere keer van die lange haren. Al die kleine meisjes van dat lange haar. Echt waar? Yeah. Uh, ja, nou, dat vond uh, ik dus ook. Ja, nou, ik je, dus ook. Dit, dit laatst had je er nou niet bij moeten doen. Dat? Nee. Nee, en een Niet een moment... motiverend. nee Dat is het zeker niet. Dat is het zeker niet. Ik kan ook wel vermelden. dat. Lekker zwemmen van die lange dat haren dat van zijn... mooie meisjes. Ja, precies, dat ja. is nu bij mij wel. ja Ga verder. Er zijn weer een broer en zus in de prijs gevallen. Want eind augustus vond in Langeveld in Duitsland het 18e internationale jeugdtoernooi badminton plaats. En daar is dus altijd de absolute top van Europa aanwezig. En jawel, wij hebben zo'n toppertje hebben wij in Zandvoort. De Zandvoortse Imke van der Aar is in het verleden nooit verder gekomen... dan de kwartfinale, maar dit jaar is het gelukt. En uh, daarom is zij uh, in een dubbel met Tamara van der Hoef als eerste geplaatst. En uh, ja, ze, ze, ze is gewoon heel goed uh, terechtgekomen. En haar broer Wessel van der Aar, als eerstejaars onder de 15. En die heeft ook de kwartfinale kwart in het dubbel gehaald. Dus uh, wat dat betreft hebben wij een paar hele goede badmintonners hier in Zandvoort. Best leuk. Maar badminton doe je toch alleen camping? M met vakantie. Nee, nee dat nee, is echt een hoor. Ja, dat, dat we, Ze maken jou waarschijnlijk helemaal in. Ik, uh, dat uh, zou best, ja. Sinds kort, ik merk dat mijn uh, zoon het ook heel leuk vindt, doen wij echt bijna wekelijk. Nou, week, dagelijks doen wij altijd even badminton. Iedere gewoon een half uurtje. En je oh, zit God. hier op een batman Ik dacht al, je ziet er opeens goed uit. Man, dat strak, hè? Oh nee, deze arm Deze arm is een stuk gespierder dan die arm, want ik ben rechts natuurlijk. Ja, dat is uh, bij ja. mij ook zo. Of zou dat door iets anders komen? Nou, nou weet ik wel, zeg. Hou eens op met die viezigheid allemaal. Zaterdagmorgen gaan zijn we eens helemaal op uh, te wachten. Goed, even een dansmuziekje. De steps in the morning, steps in the day,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 Maak, maak het los, maak het los. Oh. The Cat Empire was volledig op Lowlands geweest. En dit was een hit. Mieters. Uh, Brighter alle than gold, Brighter than Golds in de zaterdagmorgen. Ja, uh, we lezen alle dingen nog even door. En we uh, waren eigenlijk de Jolande keuze vergeten. Dus uh, we gaan even de jolande keuze nog even doen. Het is altijd spannend. Wat heeft ze nou weer uitgekozen? Ik had nummer vier gedaan, Rita Franklin. Nummer vier. Maar dit, dit, dit is een jingle. Dit, oh, dit is, een jingle. is een jingle. Voor dit is -jingle, dames en heren. Ja, dit is wel een muziekje om bij schoon te maken. Dat je als een ja. tornado als... door je huis uh, gaat. Ah, leuk, gooi de raam. Maar open. Dit, is, dit is het nummer 4? Nee, dit is niet meer, dit is nee. de nummer uh, <laughs> misschien een. hoe het nou was. Ja, daar word je wel wakker van, hè? Ja, daar word je zeker wel wakker wakker nou goed, laten we dan even nummer 4 doen ook. Dat is helemaal uh, een leuk dansmuziekje. Eentje van een auto-doos. Je mag meezinken, want het schijnt heel hip te zijn... om ons tweede stem erbij te doen. Dat zag ik gisteren in de wereldrijd door. Ja. Echt muziek, vrolijke muziek uit de jaren is wel 70, 60, misschien nog wel ouder. Nou, in ieder geval, ja, ja, 8, 60, bedoel 1860 bedoel ik. 1860, ja, dat heb ik ook 1860. Twee eeuwen geleden gewoon. <laughs> en uh, soms vind ik het al leuk, de afgelopen weken, dat is de tweede week van de wereldreis door natuurlijk. Hij heeft nog steeds de charme, nog steeds de snelheid... Matthijs van Nieuwkerk. Alleen... Wie, wie, is, is zijn haar weer iets langer? Nee, iets korter. Het wordt steeds korter. Oh, korter. En dat realiseer je pas als je dan weer oude opnames zit te kijken. Soms vanochtend zat ik de oude opnames van Verdonk te kijken... die dan echt hard Wat? werd aangepakt door Matthijs van Nieuwkerk. En dan denk ik van, jeetje, toen had hij nog veel langer haar. Het ah. is wel eigenlijk steeds korter. En zijn uh, missie is ook wel uiteindelijk om zijn flaporen te laten zien. Dat hij dat durft. Want dat is nou eigenlijk wel een beetje... Nou, Daar schaamt hij zich nog wel een beetje voor. Dus, uh, dat is het punt. En de laatste aflevering is hij dus ja. dat, hij die, uh, dat hij kaal is of zo, tot steeds. Dat oh, oh, ja, zou wel grappig dus zijn. Ja, ik vind net dat ze hem weg moeten bezuinigen. Maar ik hij net als dat die ene man die wel eens zijn sidekick is, die denk eens, zijn pruik afdoet. Want je die sidekick. Je, ja. Hoe heet hij nou uh, ook weer? Ja, je weet ja ik weet het wel. Ja. Maar, maar uh, Mark Marie, ja, -Marie. Ja, Mark Marie. Oh, dat vind ik, <laughs> Wat vind ik ik zei hij nou precies? Kan hij toch een keer vertellen? liever niet. Dan is het programma over. Ik vind het zo. Enig allemaal. wel. Oh, dat is echt een apart maatje. maar door ook. En je ziet Matthijs daarna zitten en zegt van... Oeh, waarvoor heb ik nou weer ja gezegd tegen de sidekick van hem? Hij doet lang dit. Maar goed, hij kan wel even op adem komen. Ja, maar hij is wel leuk. Ik vind, ja. me, ik vind Mark Marie heeft wel een beetje mijn hart gestolen. Ja, het is ook wel leuk. Het nou, moet ook een beetje niet. verademing zijn. Naast iemand die zo snel praat dat je denkt, waar gaat het dan ook weer over? En dan komt Marie met iets knullers. Ja. Dan, denk je, dan kan je dus zit hij ook weer in die serie, weet je wel. Dan is hij ook zo'n zo homo-tje. Zo, ja, dat ja, was, ja, dat is echt typerend. Maar en goed, leuk. gisteren ging het over het, het tweede stem of meezingen met iemand die al dood is. En toen oh. hadden ze uiteindelijk een zangeres ah. uitgenomen. Nodig. En nou, flink formaat. Dus dat is echt zo'n soulzangeres. Ja? Was dat die, die negerin? Ja, die negerin die echt meezong met... Ja. Wat was het ook alweer? Oh, weer? Black and Beautiful of zo? Of de divas? Of nou ja, ja, met de drieën met Treintje Oosterhuis en nog twee andere. Ja, dan gingen ze daar eerst tien minuten over zitten ouwneelen. En uiteindelijk gingen ze dan nog liedje zingen. daarna gingen ze nog eens praten van... Nou, dat het wel heel goed ging. Want we hadden ook heel veel geoefend. Ik wat een lulkoek dit allemaal. Wat een... Saai, hap ja, dat Maar het is bij ons ook af en toe. Dus, uh, he, ja, dat is waar, betreft... maar ik denk, jezus, kom op man. Ja, kom op dit moment bijvoorbeeld. Ja, dat ja, ja, vind ik wel zonde ik heb... van publiek scheld. Ja, ga ik nou ook even over een zanger hebben nu, want we hebben het over zangeressen. Ja? Ik ga het nu even over Mick Jagger hebben. Ja, ah, vertel. Maar het blijkt dus, hij heeft de twijfelachtige eer dat er een fossiel naar hem is genoemd, vernoemd. Ja? Oh, is het is hij... geen belediging, het nijlpaardachtig dier... Ah. Dus 19, jaar, 19 miljoen jaar geleden leefde hij in Afrika en die had grote lippen, net als Mick Jagger. Wacht, Jawel. En het fossiel kreeg dus de wetenschappelijke naam Jacomerics Naida. Wat betekent waternimf van Jagger. Nee, <lacht> ja, het is een nailpaar, geen, maar, uh, geen uh, olifant. Maar, maar hij is, nu hebben ze dus een fossiel ja? na een fossiel genoemd. Ja, ja, precies. Ja. precies ja. Okay. Maar Plotiperen. ja, Mick Jagger is nu dus ruim, ruim 70. Maar hij wil nog steeds blijven optreden. En ze waren natuurlijk op pingpong dit jaar. En we... Volgende optreden staan ook weer in de stijf. Blijkbaar hebben ze al nog geld doorheen gejaagd en kunnen ze niet op hun lauren rusten, denk ik. Maar hij maar... ja, denkt gewoon dat hij ook een, een beetje hyperactief is, hoor. Dat hij niet stil zit. Kook kost ook best wel veel. Ja, Zou hij dat nog steeds kom. doen? Ik denk niet dat het gezondheidsfreaks zijn, allemaal volgens mij. Maar er staat een foto bij dit artikel dat ik denk: van, nou, dit is inderdaad. Uh, het lijkt wel alsof ze lippen niet meer kunnen sluiten. Zo. Dat ze, ja. Misschien oud. heeft hij wel een paar nou, facelifts nou, gedaan. Nou, ik moet al... je mijn foto even zien. Het is uh... Ja, oeh, ja, het is oe, echt een heel oud man. Dit is echt een fossielletje. Maar die moet je even op Facebook zetten, die foto. Het, het is wel maf dat je denkt van nou een nijlpaard met grote lip wordt vernoemd naar Nick Mick Jagger. Jagger. Terwijl ik denk bij een nijlpaard denk ik van die hele grote scherpe tanden die alle kanten op staan. Je? Dan kan je niet een andere ja, een bekendheid een met scheve tanden uitkiezen dan. Nee, nee, nee. nee. En, ik, en een nijlpaard is nou, weet je Mick Jagger door al die drugs is hij best wel dun en zo. Ja, een is heel en dik. Ja, weet je. Ah, ja, dat is ja, dus beter Adele of zo. Kunnen ja, oh. ja. <laughs> of die ene zangeres van gisteren uit de wereld rijdt door. Ja. ja, Tito. Ja, maar die is dan weer net niet bekend genoeg. Die is nee. Oh ja, dat nee. nou, is een beetje landelijk. Dan zegt ze hoe de piep was dat, weet ja, je. Ja, ja. ja. ja. oké, okay. okay. Het staat dus ook in de diertuin, is die het nijlpaar. Nou, dus het nijlpaar. Nou, oh, ik, heb hier, ik zie je trouwens nu in e breaking news. Breaking oh, news. Een bal op hoofd schatelt golfer Zanotti uit. Vanochtend. Oh. Nou, blijkbaar. Ik, uh, okay. Maar de, de meeste... Uh, nee, hier... Hij kreeg ja? donderdag in de eerste ronde op de Kennemer een bal op zijn hoofd. En het was een afzwaai van een deelnemer die op een wijgelegen hol aanwezig was. En hij is met een ambulance is hij gewoon naar het ziekenhuis vervoerd. Ja. Maar is dat hij... nu met één? Is hij nu uitgeschakeld? Dat zal lekker zijn. Nou, hij won niet. dit jaar wel met het BMW International Open in Duitsland. Zijn eerste toernooi op de Europese Tour. Okay. Dus hij zal wel goed ziek zijn. Want ah, die... we hadden het wel eens gehad over het prijsgeld. Heel ja? ja. veel ook, nou, he, dit keer. Ja. No? Dat, dat maakt me nog niet eens, denk ik, zoveel uit bal, ze slaan soms die ballen met twee, 200 km/u. Ja. Je krijgt zo'n bal, krijg je, krijg je 500 meter ver. Hoe? Als oh. jij die op je hoofd krijgt. Het ja. Ja. Kan ja, zijn ja, dat ja. je daarna nou, echt een heel andere taal spreekt. Ja. En je geen golf meer, uh, geen golven meer kan spelen. Nee. je leven levensgevaarlijk. Kan je eens met mijn eigen voor zo om mee, uh, naar de wc te gaan? Hey. Sorry. Um. <lacht> maar aparte apart, apart, <lacht> <lacht> facebook of nee, geen Facebook. Aparte. Uh, een webpagina dit dat heet gewoon dichtbij en dan heb je Zuid-Kennemerland en plop je krijgt alle dingen over Zandvoort. Uh... Ja die ken ik wel. Die heb je in elke gemeente heb je dat dichtbij. Ja, leuk. ja Goed. Nou, tot zover de berichtgeving. We hebben een tijd voor een stukje muziek. Want we hebben, hem geen, hem. Uh, we, hebben, we hebben geen Marieke, Marie Marie hebben wij niet, dus wij moeten het met muziek doen. Uh, dit is nieuw, ja splinter Nieuwe. Scores heet het. Young and free. Tot tegen tien uur. De lijnen nou zijn alweer oké okay bevonden met het hotel Hoogland straks. Goedemorgen Zandvoort. Daar live vandaan. Met nog veel berichtgevingen van in en rondom Zandvoort. Wat allemaal speelt en zoiets. Het is een tijdje rond de, rond de windmolens een beetje stil. Misschien hebben ze daar eens weer wat over. Want ja, komt het dan wel op 20 kilometer afstand. Dan komt het op uh, 200 meter afstand hier uit de kust. Daar zouden we wel graag iets meer over willen weten. Dus blijf luisteren. Misschien hebben zij de oplossing al voor. Dit heet de score trouwens het bandje. En uh, de, de single heet Young and Free. Geen idee of het een... Gaat worden, maar dat zullen we afwachten. Nou, afgelopen weken. bij iedereen moest er iets over zeggen, natuurlijk. De Apple Watch. Ja, ja. dus laten wij het er ook even over ja, hebben. Ja, wij gaan het er ook even over hebben. Ja, hij, hij is uh, geprezen Voor de mensen die het niet hebben meegemaakt. onder kan de me een stenen hebben gelegen ja. of zo. Ja. Of die het niet uh, interesseert. Of die het niet. Nee, maar. Oh nee, kan niet. Je, je nee, werd nee, ermee doodgegooid. Dus ja. ja, nee. Je kan niet, niet geïnteresseerd zijn in Apple. Nee, dat, dat, kan, dat niet. kan niet. Nee, dat is onmogelijk. Die mensen zitten vast. Ja. <coughs> nee, er, er is een. Uh, ze hebben de Apple Watch. Het is een, voor de mensen die het niet weten een horloge waarmee je zeg maar, de berichtjes van je telefoon erop krijgt en, yeah. uh, je kan uh, met een knopje kun je snel antwoorden en alles. En nou, ik weet nog steeds niet helemaal wat je ermee moet, maar dat dachten we ook bij de, bij de iPads ook succes geworden. Yeah. Dus wordt vast een succes. Hij zit in drie versies: een uh, roestvrij staal aluminium en een 24 karaat goud. Natuurlijk, <laughs> heel belangrijk. Uh, sorry, 18 karaat. Oh. Klein detail. Ja. Uh, nou ja, voor een horloge. Hè? Ja. Maar ik vind het jammer. Er waren, zeg maar, van tevoren waren er. leek het alsof het dan een, een mooi rond horloge zou worden. Dat ja. je echt dacht, Ah, gewoon een horloge. Nee, dit is net wat. Nee. Maar het wordt nu weer zo'n vierkant, echt zo'n Zo'n device wordt het? Zo'n device. Ja, zo'n groot apparaat op je pols. Ja. En vandaag in de krant leest dat de huisartsen in ons land houden, zich, uh, houden rekening mee... dat de Apple Watch uh, gaat leiden tot... Uh, met al die gezondheidsmeters... leiden tot volle wachtkamers. Want mensen gaan de hele dag door meten. Mijn hartslag is wel een beetje hoog. En mijn bloeddruk. En dat is allemaal niet ja. zo in de... Nou, misschien moet ik maar... toch even een afspraak maken bij de huisarts. Moet je moet je even voorstellen wat, wat Apple straks allemaal van je weet. Ja. En, en Google straks ook. Ja. Want... Ze hebben je hartslag. Ze weten je bewegingen. Ze weten je bewegingen ook door je telefoon, zeg maar. Ja. Die je in je zak hebt. Ze weten uh, je, je gegevens. Ze weten gewoon alles van je. Ja, alles zit in dat apparaatje. En dat apparaatje moet je dan één keer in het half jaar uit laten lezen... bij de zorgverzekeraar. En die zorgverzekeraar gaat aan de hand van alles wat die heeft... aan informatie. Van, nou, een beetje een risicogroep. Jouw zorgpremie gaat toch een klein beetje omhoog. Ja. En die kant gaan we toch wel een beetje op. Nog even, en het wordt onder je huid geïmplanteerd. Je wordt ermee dan, geboren, uh, zeg maar. Ja. De evolutie, zorg dat het gewoon al liggen erin zit. Ja, oh. evolueer gewoon door dat we een soort cyborgs worden. Ja. ja, ik zie het zitten. Maar het blijft ja. zo. Van de week ging toch ook weer twee keer even een stroomstoring... dat we toen wel weer even dachten van... Oh ja. Oh ja. Stroom, nou, we ben net weer opgestart. Pom, weer eruit. Nou, dan zie je mensen van die bureau weglopen en een beetje met elkaar gaan praten. Van, ja, goh. Uh, ja, alles staat vast. Dan. We kunnen St niks meer. Stel je voor dat we een week zonder stroom zitten. Ja. Wow. Dan moet je even niet aan denken. Wat, wat, wat moet je dan doen? Uh, ja, en nee, mijn barbecue is ook al elektrisch, dus daar doen we ook al niks mee. Dat is ook wel lastig. Heb jij een elektrische barbecue, ja. ja, ja heerlijk. Eten klaarmaken gaat het bij mij ook niet meer. Daar ook wel, ik eet heel veel brood, dus ik kan gewoon droog brood geneten. Dat is ja, helemaal geen punt. Maar ik kan die bakken. Ja, maar, uh, nee. Nou ja, nee, want onze ovens werken nog op. Uh, oh nee, daar hebben we ook stroom voor nodig? Ja, ja hè? Ja, precies. Wow. Ja, we hebben echt een ja, probleem hoor. Ja, precies. Maar goed, dat allemaal aan de hand van de Apple Watch. Ik denk zeker dat het wel de toekomst wordt. Maar dit, ja, het is wel Maf. Ze hebben natuurlijk ook al de, de iPhone 6 uitgebracht. Die is dan wel iets groter. Het Maf is dat je vroeger wilde telefoon. Die zo klein mogelijk was. Dat was ja, toch wel irritant. Die, die, van die je dicht kon klappen. Klein in je broekzakje. Als ik hem nodig heb, pak ik hem even. Tegenwoordig moet het zo groot mogelijk. Want je doet bijna al je taken in je hele leven doe je op je mobiele telefoon. Ja, ja. Dus dit is, dit is, ja, het gaat maf ja, maar worden. Ze hebben dus nu straks. Kun je, kun je kiezen tussen uh, uh, zeg maar het formaat wat ze nu hebben: een formaat groter. Dan heb je een, weer een formaat groter. Dat is de iPad mini. En dan heb je de iPad. Ja. Gaan ze dan ook weer naar grote? Uh, ik... En uiteindelijk zit het allemaal in je bril. Ja. En dan heb je, kan je die ding allemaal kwijtraken. En in je wc-bril? In je wc Precies, zit het overal standaard in. Nou ja. goed, uh, nog één een, een, een mopje muziek. Mm. En dan is dat weer klaar. Lean hungry, ready to spring. And soon enough, you know the time will come. We'll Even melk melkens en rele, rele, relevate, relevate, dat wil we relativeren, dat is zo heel belangrijk in het leven. Dat je een beetje leert te relativeren, dat alles wel meevalt. Nou, we uh, kunnen nog even melden dat... Uh... Ja, het, het valt zover mee. Het weekend in Mauritanië begint dan niet meer op vrijdag, maar op zaterdag. Dus dat uh, valt niet mee, nee? dan moeten we uh, meer werken. Hè? Je zou denken juist dat het, het weekend langer wordt, maar daar wordt het weekend korter. En daar wordt het weekend korter, ja. En dat is best wel een beetje jammer. Je hebt je moet toch ook nu... helemaal niks aan vrije tijd? Nee, dus, uh, al die uh, ledigheid, dat dus, is dus duivelsoorkussen, Je moet zorgen dat je van je hobby je werk maakt en dan heb je dat, ja. loopt het allemaal door elkaar. Ja, ik zou oh. misschien wel extra radio maken als ik vrijdags altijd vrij was, misschien. Ja, dat ja, bedoel ik. Ja. Dat is een goede Ja, Nou, Mark, is er nog even een korte? Uh, nog even een korte, nog even een korte, uh, uh, uh, uh, een kortum, uh, kort, uh. nou, maar, dat oh, gaan we niet. Of een wijsheid gewoon. Een wijsheid gewoon. Ja, geniet van het weekend. Moet je altijd je tanden... Ja. En denk aan je medebens, hè? Precies. Ja, dat en uh, niet voor nodig. een fijn weekend en geniet van het mooie weer. Want ja, en eh, gaan wat leuke dingen doen. Er is genoeg er is te doen. Er is echt genoeg Als te doen. Als je het niet weet, even terugluisteren. kun je alles lezen. Of even de krant lezen. Zeker weten. En het is vandaag natuurlijk het golfweekend. Ja. En kom nog even naar Zandvoort. Want dan kan je de golfers aan het werk zien. We spreken we volgende week weer. Hoi. Tot volgende hoi. week. Hoi. Hoi. Hoi. Tot zover het ritme van ZFN. Via de kabel op 104.5.